Dit is Radio 1 met Lucella Carasso. Zo in het NOS Radio 1-journaal, 2,5 jaar en al naar de basisschool. Dat vinden ze in Amsterdam een goed plan. En de koopkracht van de ZZP'er in ons land staat onder druk. Nu het NOS-journaal, Raymond Seré.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 Minister Dijsselbloem erkent dat zelfstandigen zonder personeel extra kwetsbaar zijn in deze crisistijd. Dat doe ik in een reactie op cijfers van het CBS over de koopkracht. Volgens het CBS gingen mensen in Nederland er vorig jaar gemiddeld 1% in koopkracht op achteruit. En zelfstandigen 2,7%. Dijsselbloem daarover. Het was natuurlijk bij een beeld dat uh, breed in de samenleving en koopkracht wordt ingeleverd in de crisis.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 16 files, belke opgeteld 46 kilometer. De opvallende files op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Er staat bij Euromond een 3 kilometer. Dat komt door een uitgebrande auto. Bij Eurmond is de rechterrijstok ook dicht. A6, Lelystad richting Emmeloord. Voor de Ketelbrug nog 6 kilometer na ongeluk. Daar zijn de rijstoken weer vrijgegeven. Op de A7, Amsterdam richting Hoorn. Bij Afrit Hoorn 3 kilometer na ongeluk. Ook daar zijn de rijstoken weer vrij. En een vrachtwagen met pech zorgt voor extra vertraging. Op de A9, richting Alkmaar. Daar staat dus tussen dorp en Afrit Haarlem Zuid 4 kilometer. Bij de Afrit Haarlem Zuid is de rechte rijstrook afgesloten. Hey, ga je mee lunchen? Pff, ik heb nog te veel werk.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 Lucella Carasso. Zeven minuten over vijf. Angela Merkel bezoekt vanavond als eerste bondskanselier het voormalig concentratiekamp Dachau. Zij vertelde vooraf met welk gevoel ze dat zal doen. Een gevoel der schaam en der betroffenheid, denn dat wat in de concentratiekampen voor zich ging, is en blijft onvoorstelbaar. Straks de Nederlander die haar daar vanavond rondleidt. Eerst Egypte. Opnieuw is een forse slag toegediend aan de moslimbroeders in Egypte. Vandaag werd in Cairo Mohammed Badi van zijn bed gelicht en meegenomen naar het politiebureau. Hij wordt gezien als de geestelijk leider van de moslimbroederschap. Joris van de Kerkhof, onze verslaggever, die was vlakbij de flat in Cairo waar Badi gearresteerd werd. De bol in de omgeving van de flat waar Badi vannacht uh, gearresteerd is, uh, lijkt... Het lijkt me wel alsof het in brand staat. Van de afgelopen week, toen hier de sit in was en die bloedig werd, werd neergeslagen, alles is hier verbrand. Smerige vliegen aan alle kanten nog. Glas nog op heel veel plekken. Het benzinestation aan de zijkant is nog zwart geblakerd, is weinig opgeruimd. En daar dan bovenuit, als je over een beetje glas loopt, kom je uiteindelijk bij een flatgebouw naar de negende verdieping. Daar woonden niet. Daar zitten vier mannen voor de ingang die niet al te veel willen zeggen, maar aangeven dat zij ook niet wisten eh, dat hij hier woonde. Deze spirituele leider van de moslimbroederschap. Het verhaal gaat, zo zeggen ze, dat hij hier in die kaap naar binnen werd eh, gebracht... zodat eigenlijk niemand wist eh, dat hij eh, hier woonde. Ja, er is nog veel politie boven in de kamer waar Badie eh, gearresteerd is. Zeg naar boven lopen is niet, eh, niet aan te bevelen. Als je hier een kilometer de andere kant op loopt van, eh, van deze grote straat... Dan kom je eerst voorbij een ziekenhuis. Daar staan allemaal tanks voor de deur. Het verhaal gaat dat mensen van de moslimbroederschap... voornamelijk ziekenhuizen nu zouden willen aanvallen. Daarom zouden die tanks daar staan. Maar misschien beschermen die tanks de ziekenhuizen wel voor andere zaken. En dan kom je op een ander nummer 84 in deze straat. En daar staat iemand die schoenreparateur is. Die ook een klein schoenenfabriekje heeft... Hij is twee dagen geleden al door de politie bezocht. Zijn nummer 84 hier in de straat. Hij heeft ze toen uitgelegd dat er twee nummer 84 zijn. En hij voelde zich trots als echte Egyptenaar... dat hij de politie door kon verwijzen naar die andere nummer 84... om Badi daar te gaan arresteren. Want ja, zo iemand als Mohammed Badie... Dat is toch iemand die verantwoordelijk is voor bijvoorbeeld die 25 doden, die 25 politieagenten die doodgeschoten zijn twee dagen geleden in de Sinaï. En daarom moet zo'n man gearresteerd worden. Volledig terecht dat hij gearresteerd wordt. Kom maar de En dan begrijp ik dat hij letterlijk de zinnen herhaalt die de afgelopen dagen op de televisie te horen zijn. Commerciële televisiezenders op de staatsomroep. Dit is een volksrevolutie. Dit is geen staatsgreep. Dit is de wil van het volk. Zoals het nu gaat. Er staat die man met een voetbalbroek aan van Chelsea wat erop staat. En hij wil heel graag nog even de groeten doen aan Nederland. Want het is heel belangrijk dat wij in het Westen, in Nederland in dit geval, het verhaal van zoals het gaat in Egypte goed vertellen. Het leger heeft de afgelopen dagen aangegeven dat de Westerse media vooral ons in verhalen vertellen. Nou, deze man is blij dat hij voor Nederland het echte verhaal heeft verteld. Het echte verhaal over de arrestatie van Mohammed Badie... de spiritueel leider van de moslimbroederschap. Gearresteerd de negende verdieping van een fletje... tussen de puinhopen die hier nog liggen van een week geleden. En via Joris van de Kerkhof dus zijn verhaal vanuit Cairo... De koopkracht in Nederland is vorig jaar met gemiddeld 1 gedaald. Dat hebben we laatst gehoord. De sterkste daling in 37 jaar. Het hardst getroffen zijn de zelfstandigen, de ZZP'ers. Voor hen daalde de koopkracht gemiddeld met 2,7 Er is al veel onrust onder deze groep, want het kabinet overweegt de zelfstandige aftrek af te schaffen. Mark Rijders is zo'n ZZP'er die het al een tijd moeilijk heeft. Trudy van Rijswijk is bij hem op bezoek. Mark Reiners zet koffie en daar heeft hij alle tijd voor. Want al bijna vijf maanden niks te doen, hè? Vorig jaar uh, zat ik net in de tijd dat een uh, lopende opdracht uh, gestopt werd. En uh, aansluitend ben ik uh, zes maanden bezig geweest om weer een nieuwe opdracht te vinden. Dus, Oei. Daar heb je zes maanden lang uh, geen inkomsten. En dan moet je echt leven van de buffers die je uh, in de eerdere opdracht hebt opgebouwd. En was er genoeg buffer? Er was wel wat buffer, maar... Aan het einde van het jaar was het toch wel dat het wat uh, krap begon te worden. En hoe is de situatie nu? Vijf maanden al bijna niks te doen, maar nu wel een klein opdrachtje geloof ik. Ja, gelukkig. Weliswaar tegen een heel uh, klein tarief. En ook inderdaad mijn part-time. Maar ja, ik ben gewoon heel praktisch. Alles pakken wat ik te pakken kan krijgen. Nog voordat ik zelfstandiger werd. een paar tarieven van 100, 200 euro meer dan normaal. Maar tegenwoordig uh, 50, 60 euro voor hetzelfde werk. En de hypotheek moet wel betaald worden waarschijnlijk? Ja, en de vaste kosten die gaan gewoon door. Energie, hypotheek, verzekeringen. Ja. Hoe doe je dat dan? Alle abonnementen hebben we stopgezet, de kranten... Uh, tijdschriften, uh, sportverenigingen. Gewoon ja, heel praktisch zijn met wat je hebt. En daar ook uh, ja, tering naar de neering zetten. En dan gaat het wel of komt er ook op tekort? Nou, daar had ik niet langer uh, kunnen, kunnen rekken. Dus ik ben inderdaad ook uh, eind vorig jaar gaan kijken naar de mogelijkheden. Want ZZP'ers hebben in principe ook recht op een bijstandsuitkering... als ze op een bepaald niveau komen. Dus daar ben ik mee bezig geweest... En ja, En Gelukkig kwam er toen nog een klein opdrachtje voorbij. Gered door de bel. Ja, absoluut. Ja, de koffie is klaar, geloof ik. Of tenminste, hij kan. We zijn er nog niet, hè? want nu hangt ook nog in de lucht... die, die zelfstandige aftrek die zou verdwijnen. Wat denkt u daarvan dan, als u dat hoort? Ja, dat is wel heel jammer. Ik bedoel, als zzp'er, als zelfstandige... loop je al zo ontzettend veel risico's. Je bent verantwoordelijk voor je eigen pensioen. Voor inderdaad de buffers als je zonder opdracht zit... Oh. En daar raak ik eigenlijk dat stukje zekerheid wat je nog hebt ook nog weer kwijt. Het wordt vaak gezien als een soort bonus die we zouden hebben. Maar de ZCP, de zelfstandige, heeft dat gewoon heel hard nodig. Hoe ziet u de toekomst? Uh, nou ja, kijk, ik probeer alles. Ik probeer ook gewoon naar vaste banen te solliciteren. Maar ja, er zijn zoveel mensen. Dat, ja, ook daar ben je een van de velen. Ja. Ja, dus, dus veel andere ja. opties heb ik ook niet. Mark Reinders dit zijn verhaal. Ik praat verder met Johan Maring, directeur van ZZP Nederland. Goedemiddag. Goedemiddag. En u kent waarschijnlijk meer van dit soort verhalen. Ja, na de laatste berichten over het afschaffen van de zelfstandige aftrek zijn we dol van een e-mail van onze, onze leden... die zich toch zorgen maken over de, de aftrekposten die gaan verdwijnen. Want dat zou in sommige gevallen uh, honderden euro's per maand kunnen uh, schelen. Ja, we hebben net uh, vandaag daar ook wat berekening over gemaakt. En uh, zo gemiddeld tussen de 250 en de 300 euro per maand voor iedereen, overigens. En dat is dus nog, uh, nog niet ingevoerd. En toch daalde die koopkracht al meer bij de groep ZZP'ers. Wat is uw verklaring daarvoor? Ja, dat heeft met de economie te maken. Zelfstandigen zijn, zijn ondernemers, eh, ondernemers en die zijn dus ook afhankelijk van de economie en van het aantal opdrachten. Wat is. En als er minder opdrachten zijn, dan dalen ook de tarieven. Dat hoort ook bij ondernemen. Dat is op zich ook niet zo'n punt. Maar de cbs cijfers van vandaag, die hebben het over 2,7 procent. Dat is een groep van, van iets van 10 procent, die toch 28 procent erop vooruit gegaan is. Maar het is ook een groep van 10% die er 29% op achteruit gegaan is. En dat zijn toestrijdende dus situaties. Nou, en, en dan kom je wel bij de vraag, u zei het al, dan, dan nemen de opdrachten af. Hoe zit het dan met het bestaansrecht van die onderneming? Uh, we hebben de vraag als je dus aan de onderkant van de markt zit. Want daar zijn natuurlijk de problemen. En de rest gaat gelukkig wel, uh, wel redelijk goed. Maar als je de onderkant van de markt zit met 20.000 euro overhoudt. Uh, na aftrek van al je kosten en dat soort zaken. Dan hou je net op een maand zo'n 1400 euro over. En als je daar 300 euro van moet gaan inleveren. Ja, dan is het einde verhaal voor veel mensen. ben ik bang voor. En, en dan is het natuurlijk moeilijk. Dat hoorden we net ook van Mark Reinders. Om in vast dienstverband te komen. Um, wat, wat zijn dan de opties? De bijstand? Nou, ja, de bijstand is het enige wat in principe overblijft, want uh, als je met 1100 euro als je daarvan moet leven met een uh, gezin met twee kindertjes, dat zou niet meevallen. Dus is de bijstand wat overblijft, maar het zit ook ongeveer op hetzelfde niveau. Dus dat ziet er niet best uit. En wat dan betreft begrijpen wij de, de kabinetvoorstellen ook niet. Men heeft het over bestrijden van de schijnzelfstandigheid en wil daarom de zelfstandigenaftrek afschaffen. Nou, dat is uh, een hele verkeerde weg denken wij. Nou, ja, dus u gaat daarvoor lobbyen en, en dat kan ja. misschien wel het best bij de VVD, toch de partij die voor ondernemen Nederland staat. Uh, ja, dat, dat, dat doen we ook. Op de achtergrond zijn we daar ook al langere tijd mee bezig, want het verhaal is niet nieuw. Maar wat wel nieuw is, we zijn met, met de drie andere zelfstandige organisaties bezig om een plan op te stellen hoe het anders kan, hoe het eerlijker en beter verdeeld kan worden. En wat staat er in dat plan? Dat plan, dat, dat lopen we wat vooruit, uh, daar zijn we mee aan het schrijven. Uh, we denken wel aan bijvoorbeeld een wat, wat glijdende schaal, zodat je een wat evenwichtige verdeling van, van de belastingvoordelen kunt krijgen. Ja, dus een deel weghalen uh, ja. bij de zelfstandigen. En, en, en wie krijgt het dan weer wat zwaarder in uw plan? Uh, in, in ons plan uh, zullen mensen die dus gewoon uh, laat zeggen, met een ton thuis komen, zullen misschien uh, wel iets meer moeten, inleden, of iets moeten inleveren. En de mensen die aan de onderkant van de markt zitten, die moeten op nog manier beschermd worden. Ah, dus je gaat, je gaat onderscheid maken in ZZP'ers in uw plan? Dat wie veel verdient, dat, moet wat meer bijdragen dan dat degene. Dat was, was vroeger ook zo, maar de zelfstandigen afdrukken dat je afhankelijk was van de winst die je maakte. En dat heeft de overheid, uh, ja, nu dan, uh, net sinds een paar jaar is dat een vast bedrag geworden. En uh, wat ons er ook vooral bij stoort, is dat de overheid, juist deze groep mensen, die hebben zich gestimuleerd om zelfstandig te worden. Oké, okay, dan verdien je misschien iets minder, wordt dan door het UBV verteld, maar dan heb je ook het voordeel van je aftrekposten. En deze mensen, daar moet je gewoon eigenlijk best trots op zijn. Want die creëren hun eigen werk, hun eigen baan zonder een uitkering. En die worden nu dubbel teruggepakt. En dat vinden we absoluut onacceptabel. Johan Marring, uh, uw lobby uh, is ingezet in Den Haag. Wij wachten de details van dat plan dan af. Zolang u daar nog over praat, dank u in ieder geval voor dit moment. Dank u, de vraag gedaan. De directeur van ZZP Nederland. Dan gaan we naar de verkeersinformatie, John Sohoka. 17 files, goed voor 50 kilometer. Een paar opvallende files op de A9 richting Alkmaar. Staat tussen Bad Batuverdorp en Afrit Haarlem-Zuid 6 kilometer. En op de andere rijbaan staat 4 kilometer richting Diemen, voorknopend Diemen. En op de A50, Arnhem richting Apeldoorn. Daar staat tussen Het Waterberg en de Afrit Hoendelo 4 kilometer. Bij de Afrit Hoendelo is de rechterrijst ook afgesloten. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Tweeënhalf jaar en dan alvast de deels naar school. Dat wil de gemeente Amsterdam. Dit schooljaar moet er een proef beginnen op tien scholen. Onderwijswethouder Pieter Hilhorst, goedemiddag. Goedemiddag. Voor welk uh, probleem is dit een oplossing? We hebben in Amsterdam, hebben we, uh, de helft van de kinderen in Amsterdam heeft een taalachterstand. En uh, die kinderen die komen op school met een taalachterstand en lopen die bijna niet meer in. Dat betekent dat ze eigenlijk gewoon de hele schoolcarrière die taalachterstand houden. En dat ze gewoon niet eraan toekomen om het beste uit zichzelf te halen. Wat wij willen met een peuterschool is dat alle Amsterdamse kinderen vanaf 2,5 jaar er naartoe kunnen. Zodat kinderen met een taalachterstand gewoon klaar voor de start zijn als ze naar de basisschool gaan. En kinderen zonder taalachterstand gewoon een plek hebben waar ze spelend kunnen leren. Dus eigenlijk een peuterspeelzaal, maar dan met meer onderwijs? Het is een, uh, we noemen het een peuterschool omdat ze juist wil laten zien dat het is een plek waar de peuterspeelzaal, de kinderopvang en de voorschool samenkomen. Nu zijn die dingen allemaal apart. En we weten gewoon dat kinderen het beste Nederlands leren van kinderen die Nederlands spreken. Nu is het zo dat bij een voorschool kinderen met een taalachterstand zitten met andere kinderen met een taalachterstand. En op de peuterschool komen alle kinderen samen. Zowel kinderen die daar de hele week zitten omdat ze kinderopvang nodig hebben. Als kinderen die voor een voorschool zitten, daar vier dagdelen zitten. Als kinderen die nu naar een peuterschool zitten. De speelzaal zouden gaan voor twee dagdelen. En, en fysiek, is het de bedoeling dat het ook echt al op de school uh, plaatsvindt, waar het kind eventueel later naartoe gaat, of is dit in, in, in de kinderdagverblijven? Het zou mooi zijn als het bij een school is, maar het is niet dat het per se bij een school is. Wat we wel zeggen, er moet een verbinding zijn tussen de peuterschool en de basisschool. Want, ik zit even te denken aan al die kinderdagverblijven... daar zijn er natuurlijk veel van, er is ook veel in geïnvesteerd... Uh, die zien hun, hun werk misschien wel verdwijnen. Nee, wat is, het is, wij zijn ook in gesprek met kinderdagverblijven... en het kan heel goed zijn dat een kinderdagverblijf... die een goed pedagogisch beleid heeft, dat die die peuterschool gaat aanbieden. En wat is dan een goed pedagogisch beleid? Nou, dat betekent dat je niet een kinderopvang hebt waar de kinderen gewoon opgevangen worden... en dat ze, dat ze wachten tot de ouders er weer zijn... maar dat je kijkt naar welke ontwikkeling een kind moet doormaken... En daar zie je een verschil in tussen kinderopvang. De ene kinderopvang is daar beter in dan de andere. En juist de kwalitatief goede kinderopvang... Die zou in aanmerking kunnen komen voor het aanbieden van zo'n peuterschool. En dat geldt misschien ook wel voor de scholen. Want uh, onderwijs geven aan kinderen van 2,5 lijkt me sowieso anders dan als ze 4 of 5 zijn. En, Ik, en je uh, ziet ook dat veel scholen in de stad ook uitpuilen. qua leerlingaantal in een klas. Ja, het, is dus niet, het is dus voor de goede orde: het is niet de bedoeling dat de leraren die nu een groep 7 lesgeven. dan opeens op de peuterschool gaan lesgeven. Het is een andere kwaliteit die je nodig hebt om dat te doen. Wat je wel ziet, is dus dat je uh, dat op het moment dat je een peuterschool hebt, waar je ook le uh, leiders hebt die hoger opgeleid zijn, dat je ziet dat ze beter kunnen werken aan de ontwikkeling van die kinderen, zowel voor de kinderen met een taalachterstand, als voor de kinderen zonder taalachterstand. Ja, dat, Want, dat dan begrijp dan gewoon... ik, maar als je dan bij een, bij een school uitkomt, dan moet die school ook maar net iemand hebben die dat gaat doen. Ja, het is... Voor de goede orde is het niet door de school gedaan, maar het moet een verbinding hebben met de school, omdat we weten dat programma's, bijvoorbeeld om taalachterstand te bestrijden, het beste werken als er wat genoemd wordt een doorlopende leerlijn is. Dus dat wat er begonnen wordt op de peuterschool, dat daarmee wordt doorgegaan op de kleuterschool en op de basisschool. En daarom zeggen we, de peuterschool moet een verbinding hebben met de basisschool. Ja. En meneer, minister Asscher, die werkt ook aan een dergelijk plan dan landelijk... voor opvang voor peuters voor, voor twee dagdelen, volgens mij. Uh, heeft u dit van hem of hij van u? Ja, nou, dat is, uh, het komt uit hetzelfde gedachte voort. Het komt voort uit de gedachte dat we nu eigenlijk... drie verschillende dingen naast elkaar hebben. En omdat de geldstromen apart zijn... krijg je ook dat je aparte instellingen hebt. En dat werkt eigenlijk contraproductief. Want wat ik eerder zei... Kinderen leren Nederlands, van andere kinderen die Nederlands spreken. En eigenlijk de manier waarop we het geld verdelen... belemmert het ontstaan van peuterscholen. En in die zin werkt minister Asser en wat ik doe... In dezelfde richting. We willen namelijk gewoon een plek hebben waar alle Amsterdamse kinderen... of in andere gemeenten, alle kinderen samen bij elkaar komen om spelend te kunnen leren. En als we het dan over geldstromen hebben, moet je daar als ouders voor betalen... als je je kind daar naartoe brengt of niet? Ja, het is, uh, het is net als bij een kinderopvang. Moet je daar een eigen bijdrage voor betalen en krijg je kinderopvangtoeslag. En net als bij een voorschool krijg je geld op het moment dat je... dan krijg je vier dagdelen gratis. Dus er zijn die verschillende geldstromen, komen hier samen. Maar het is dus ook zo dat uh, ouders daar een eigen bijdrage voor moeten betalen afhankelijk van hun inkomen. Pieter Hilhorst, een proef uh, met tien scholen. Kijken hoe het dan allemaal uitwerkt. Dank in ieder geval voor dit moment voor de toelichting. Oké, okay, dag. It's a Get out, Maroon 5. Hmm. Het NOS Radio 1 -journaal. Sport. Maria Sharapova wil tijdens de Open Amerikaanse tenniskampioenschappen. een andere naam hebben. Twee weken Maria Sugarpova. Dat verzoek heeft ze ingediend bij een rechter in Florida. De tennisdiva heeft deze naam niet zomaar bedacht. Het is de snoeplijn waaraan haar, zij haar naam heeft verbonden. Sportmarketeer Bob van Oosterhout. Goedemiddag. Goedemiddag. En wist u dat eigenlijk, dat dat een snoepje was? Ja, ik wist dat ze een eigen snoeplijn uh, had. Daar heeft ze inmiddels 350.000 dollar in geïnvesteerd. En afgelopen jaar 2 miljoen zakjes van verkocht. Uh, dus ja, dat wist ik. En zij wil haar naam dan veranderen? Dat, ja, dat kan toch niet? Denk ik dan. Nee, nee het kan ook niet. Uh, aan de andere kant, in Amerika uh, kan natuurlijk alles. Ik heb wel radere dingen meegemaakt. Uh, maar het is natuurlijk een hele... Uh, slim publiciteitsstunt van een aantal marketeers en PR-mensen... rondom Sharapova zelf. En ja, het feit dat wij hier in Nederland uh, al nu hierover aan het praten zijn... geeft aan dat ze in hun opzet geslaagd zijn. Ja, zijn ze hier ook te koop, weet u dat? Uh, volgens mij zijn ze hier niet uh, te koop. Maar uh, nou ja, wellicht uh, luistert Jamin naar Radio 1... En, uh... <laughs> gaat er snel veranderen. <laughs> ja, want ik zat te denken: ze gaat naar de rechter, om dat te vragen. Maar gaat de, gaat de toernooiorganisatie daar ook niet over? Want het is toch een vorm van reclame uh, die je, je, je toernooi binnenhaalt. Ja, wat ik al zei. Ik heb anderhalf jaar in Amerika gewoond. Ik, ik heb daar hele rare dingen meegemaakt op juridisch gebied. Maar daar waar een rechter in Florida nog wel eens positief zou kunnen uh, oordelen, dan denk ik dat de organisatie van de US Open zegt van sorry. Maar aan mijn lijf geen Polonaise. Dit gaat veel te veel aandacht vestigen op uh, uh, deze hele sugarpova uh, uh, soap En niet op uh, ons toernooi zelf. Bovendien verdienen we er zelf niets aan. Dus ik kan me bijna niet voorstellen dat de US Open zullen zeggen van... Goh, wij doen mee. Nee, en los van de eigen contracten die het, uh, toernooi, de toernooidirectie heeft afgesloten... zit ik ook te denken aan uh, waar, waarmee je dan adverteert. Ik bedoel, het is snoep en sport. Ja, ik heb, ja nou precies. Dat, dat ligt natuurlijk al heel gevoelig, al helemaal in Amerika... Um, dus, dus nee, uh, US Open is enorm gestegen in uh, haar begroting, moet natuurlijk sowieso de belangen van haar eigen commerciële partners enorm verdedigen en beschermen. En uh, dan zit men niet te wachten op een situatie waarin uh, Maria Sharapova uh, zo prominent met een eigen merk uh, uh, uh, geassocieerd kan gaan worden. Maar om heel eerlijk te zijn, denk ik ook niet dat dat de doelstelling is. Ik denk dat ze... Uh, zich realiseren dat ze hiermee eigenlijk hun doelen al bereikt hebben. Ja, en misschien de afleiding zoeken voor het feit... dat ze er weer een coach heeft uitgegooid, toch? Daarmee was ze drie dagen geleden in het nieuws. Ja, het is natuurlijk heel grappig om te zien... dat je in het verleden, in het damestennis... wel vaker uh, uh, sterren hebt gehad... die eigenlijk uh, succesvoller zijn geweest uh, buiten de baan dan op de baan. Nou goed, in ieder geval aandacht uh, genoeg hiervoor. Uh, Maria Sharapova, Bob van Oosterhout, dank voor uw uh, toelichting en commentaar hierop.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 De NS heeft een moeilijk half jaar achter de rug. De spoorwegen noteerden een nettoverlies van 76 miljoen euro. Financiële resultaten vielen tegen... omdat het spoorbedrijf geld moest afboeken op de Vira-hoge snelheidstreinen. Begin juni besloot de NS niet verder te gaan met de Vira. En verder wordt er minder gereisd door de economische crisis.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 Veilinghuis Sadebies heeft in Londen een kunstwerk geveild... dat was gestolen uit het museum van Bommel van Dam in Venlo. Directeur Verkouteren van het museum noemt het onbegrijpelijk dat dit heeft kunnen gebeuren. Overal was de diefstal bekend. De gestolen kunst was overal geregistreerd. En toch heeft Sadebies niet gezien dat ze gestolen kunst hebben geveild. Al dus verkouteren. Sadabies wil niet reageren zolang het politieonderzoek naar de kunstkoof nog loopt. En de tentoonstelling over koninklijke inhuldigingen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam... heeft in drie maanden tijd honderdduizend bezoekers getrokken. Volgens de Nieuwe Kerk zijn de verwachtingen daarmee ruim overtroffen. In de Nieuwe Kerk zijn zeven generaties oranjes ingehuldigd. De expositie ging niet alleen over de inhuldiging... maar ook over de geschiedenis van de Nederlandse monarchie. Het weer, Gerrit Hiemstra. Ja, aangenaam weer vandaag. Temperatuur van ruim 20 graden en niet veel wind. Maar de zon gaat op veel plaatsen schuil achter wolken. Maar vanavond en vannacht lossen die wolken grotendeels op. Vannacht is het helder en omdat er vrijwel geen wind is, ontstaan er op veel plaatsen mistbanken. Het koelt af naar 12 graden vlak aan zee tot een graad of 8, 9 in het binnenland. En morgen dan trekt er een zwak front over. Dat zal te merken zijn aan veel hoge bewolking. De zon zal daar gedeeltelijk schuil achter gaan. Tegelijkertijd komt er wat warmer lucht binnenstromen... zodat de temperatuur ook iets hoger wordt dan vandaag. De maximumtemperatuur komt uit op 22 graden op de Wadden... tot 25 in Oost-Brabant en Limburg. Ook is er morgen maar weinig wind. Zwak tot matig, windkracht 2 tot 3 uit het zuidwesten. Namorgen komt er meer zon en ook wordt het wat warmer. Donderdag 21 tot 26 graden en vrijdag 23 tot plaatselijk 28. In het weekend neemt de kans op buien geleidelijk toe... En ook wordt het dan wat minder warm. Dan de verkeersinformatie, John Hoka. 15 files bij elkaar opgeteld, bijna 40 kilometer. Het is wat drukker dan gebruikelijk op de A9 richting Alkmaar. Daar staat tussen de knooppunten Holendrecht en Batuveldorp 7 kilometer. Op de andere rijbaan richting Diemen staat 5 kilometer tussen de knooppunten Holendrecht en Diemen. En op de ring Amsterdam de A10, daar zorgt een auto met pech voor vertraging. Daar staat tussen Afrit Volendam en knooppunt Koenplein 5 kilometer. Bij knooppunt Koenplein is de rechte rijstrook afgesloten. Zo in het NOS Radio 1-journaal de museumdirecteur uit Venlo over zijn gestolen en vervolgens gevelde schilderij. Exclusieve software voor relatiebeheer en CRM? Archie. Eén op de twee plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Jumbo. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl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 In Seoul, de hoofdstad van Zuid-Korea, zijn hoorzittingen begonnen over mensenrechten schendingen in Noord-Korea. Dertig ooggetuigen worden ondervraagd en dat gebeurt op initiatief van de Verenigde Naties. De VN doet het voor het eerst, onderzoek naar die mensenrechten situatie in Noord-Korea. En ik praat daarover met hoogleraar Korea Studies aan de Universiteit van Leiden, Remco Breuker. Goedemiddag. Goedemiddag. En dat gebeurt, neem ik aan, in Zuid-Korea, omdat het toch echt niet kan dat dit in Noord-Korea gebeurt. Te onveilig. Uh, dat niet alleen, maar Noord-Korea ontkent ook... dat er enige schending van de mensenrechten plaatsvindt. Dus wat, uh, wat Pyongyang betreft valt er nergens over te praten. En er is ook geen wederhoor van Noord-Korea. Ze mogen niet hun zegje doen in uh, Zuid-Korea? Nou, ik neem aan uh, dat ze hun zegje wel zouden mogen doen. Maar uh, nogmaals, aangezien ze ontkennen dat er ook maar enige schending is... Uh, valt, er niks op te, valt er niks te reageren. En als je dan kijkt naar de mensen die uh, worden ondervraagd in Zuid-Korea... wat voor mensen zijn dat? Dat zijn uh, ex-gevangenen van die kampen. En uh, de, de bekendste van hen is waarschijnlijk uh, Shin Dong jok die uh, het boek uh, Kamp 14 heeft geschreven, het ook in het Nederlands is verschenen, over zijn ervaringen in uh, een van de meest beruchte kampen in, in Noord-Korea. En dat zijn dan uh, de, de mensen die dus gevlucht zijn naar het zuiden. Ja, dat zijn uh, enkele uh, zeer zeldzame eigenlijk, mensen die het gelukt is om de kampen te verlaten levend en, uh, en naar het zuiden te komen. Want hoeveel strafkampen zijn er in, uh, in Noord-Korea? Dat, dat is uh, bijna niet te zeggen omdat het niet helemaal duidelijk is wat, wat de strafkampen precies zijn, wat de politieke kampen zijn, wat de werkkampen zijn. Wat wel uh, duidelijk is, is dat er waarschijnlijk zo'n rond een kwart miljoen mensen in, in allerlei soorten verschillende kampen gevangen zitten. En de verhalen die daarover naar buiten zijn gekomen, ook uit dat boek... wat voor beeld geven die van die kampen? Een uitermate gruwelijk beeld. Dat boek, dat is wel het allerergste, omdat deze jongen of een man ondertussen die het heeft geschreven... die is geboren in een kamp. Die kende Noord-Korea niet als samenleving, zoals zijn landgenoten. Hij kende alleen het kamp. En die had dus ook niks gedaan. Ik bedoel, toen hij geboren werd, zat hij al in een kamp. Ja, nee, zijn, uh, uh, zijn misdaad was dat hij geboren werd uh, dat, dat zijn ouders twee um, staatsgevaarlijke individuen waren. Ja, want, want dat is natuurlijk een begrip waar je alle kanten mee op kan. Uh, wat, ja. wat, wat, wat moet je gedaan hebben in Noord-Korea om daar terecht te komen? Ja, dat, dat is heel moeilijk om, om het heel algemeen te zeggen. Het kan, een, uh, het, het kan om dissidenten gaan. Maar het kan ook om mensen gaan die iets fout hebben gedaan. Uh, die hun taak niet goed hebben uitgevoerd. Het kan om mensen gaan uh, wiens ouders of wiens grootouders aan de verkeerde kant hebben gestaan. Uh, dus een, ja, het, het kan werkelijk van alles zijn. Ja, en Noord-Korea ontkent dat de rechten van deze mensen worden geschonden. Als je, als je dan kijkt wat de VN nu aan het doen is. Dertig verhalen worden opgetekend. Wat gebeurt daar dan uiteindelijk mee? Wat is de bedoeling? Ja, dus deze verhalen zijn al eerder opgetekend en in, in veel detail. Uh, maar wat, wat ik aanneem is dat uh, de organisaties die hierachter zitten... die de VN eigenlijk uh, zover hebben gekregen dat ze dit niet in het openbaar doen... is dat die willen dat de verantwoordelijken uiteindelijk uh, zullen worden berecht... In, uh, in Den Haag bij het internationaal uh, uh, strafhof. En zie dan maar eens dat land in te komen, Noord-Korea... om die mensen op te halen om te berechten. Of moet dat dan ja. bij verstek gebeuren? Ja, dat zou bij verstek moeten gebeuren. Maar uh, nogmaals, dit is, denk ik, dit is een verhaal van de lange adem. Het zal voorlopig niet gebeuren. In eerste instantie zal het worden gebruikt om het extra druk op de ketel te zetten... en om Noord-Korea toch wat te laten beseffen dat deze mensenrechten schendingen... dat um, het, het, het, het continueren daarvan uh, Noord-Korea zelf als staat ook... en de internationale positie van Noord-Korea geen goed doet. En de organisaties die hierachter zitten, die, die hier op aan hebben gedrongen bij de VN... welke organisaties zijn dat? Ja, dat, dat zijn heel veel verschillende organisaties, zowel Zuid-Koreaanse als Amerikaanse. Uh, sommige van politieke signatuurs zijn NGO's, sommige zijn, zijn christelijk, want christenen worden natuurlijk um, uh, in het bijzonder vervolgd in Noord-Korea. Um, en die um, hebben eigenlijk hun krachten gebundeld en die, die lobbyen al jaren trouwens, hoor, vooral in de uh, Verenigde Staten, om Noord-Korea um, internationaal en publiekelijk aansprakelijk te stellen voor wat er allemaal gebeurt. Ja, en nu in het openbaar dus uh, interviews met mensen in Zuid-Korea. We weten natuurlijk uh, dat die, die verhouding ongelooflijk gespannen is... tussen Noord- en Zuid-Korea. Een paar maanden geleden stond dat ook weer helemaal op scherp. Kan dat ja. nog gevolgen hebben voor, voor die relatie... dat dit nu in Zuid-Korea plaatsvindt? Ik, ik betwijfel het, want... Um... De timing hiervan is, is op zich ook wel bijzonder... omdat het juist nu wat bij, beter lijkt te gaan tussen Noord- en Zuid-Korea. Er wordt weer gepraat. Uh, families worden, familieleden over de, van beide kanten van de grens... worden waarschijnlijk binnenkort weer bij elkaar gebracht. Uh, Noord-Korea heeft tot nu toe nog niet gereageerd. Ik heb um, um, vandaag de Noord-Koreaanse media doorgenomen. Er staat werkelijk niks in. Um, er wordt zelfs heel matig, heel mild gereageerd... op de militaire oefeningen die Zuid-Korea en Amerika op dit moment houden. Dus... Um, het is duidelijk een, een, een, een tijd van toch wel enige relatieve ontspanning. En waarom en ook, dan weer nu wel en toen nou, niet, ja, een paar maanden geleden? Ja, Noord-Korea heeft, heeft toch een paar maanden geleden um, gegokt en verloren... door te denken dat um, escalatie uiteindelijk um, zou betekenen... dat het uh, zou, zou kunnen krijgen wat het wil van het buitenland, hulp en samenwerking. Uh, dat is niet gelukt. En ik denk dat uh, Noord-Korea op dit moment eieren voor uh, geld heeft gekozen... door um, toch zich wat, um, wat, wat um, coöperatiever op te stellen. En ik denk niet dat ze dat gevaar zullen laten lopen... door te heftig te reageren op dit soort uh, hoorzittingen. Dit is wel de VN die het doet, maar dit is niet de eerste keer... Uh, dat zoiets als dit gebeurt. Er is aardig wat aandacht voor mensenrechten schendingen in Noord-Korea. En Noord-Korea reageert... Um, eigenlijk alleen maar door het met de vinger de anderen te wijzen... naar de Verenigde Staten of naar Japan bijvoorbeeld. En dat zullen ze ongetwijfeld uh, desgevraagd nu ook doen. Maar vooralsnog geen reactie hierop. Remco Breuker, ik dank u wel. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. Veilinghuis Sotheby's heeft een kunstwerk geveld, Een kunstwerk dat was gestolen uit het museum van Bommel van Dam in Venlo. Volgens NRC Handelsblad negeerde het Veilinghuis... een waarschuwing van de databank die er is voor gestolen kunst. Sotheby's zelf wil niet reageren, want de zaak ligt nog uh, bij de politie. Wel reageren wil Rick Verkouteren, directeur van het museum in Venlo... waar de werken dus uh, vandaan komen. Goedemiddag. Zeg, en nou kwam het uh, bij een veilinghuis terecht en is het nog geveild ook? Wat, wat vond u daarvan toen u dat ja. hoorde? Ik heb dat vrijdagochtend voor het eerst gehoord in een telefoongesprek met Arthur Brand. Dat is de man die vorige week met een heler bij de politie Amsterdam in Amsterdam is binnengestaan. Toen ik het hoorde was ik echt verbijsterd. Ik dacht, nou, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Ik heb het nog nooit zo zout gegeten. En Het is bevestigd, want ook de NAC heeft het bevestigd. Galerie Borzo in Amsterdam heeft het verhaal bevestigd. Er blijkt iets heel geks te zijn gebeurd, want de grote vijding in Londen... ...worden altijd vergezeld van een veilingcatalogus. En daar heeft het werk in gestaan. En die veiling is al geweest op 27 juni. Dus dat is koud, 12 weken na de roof bij ons. Dus dat betekent dat het materiaal eerder is aangeleverd... ...dat dat vervolgens is getoetst. Toen is er een alarmbel afgegaan, zoals u terecht opmerkt, in Londen. En vervolgens heeft het veilinghuis dat blijkbaar genegeerd. Ja, ik vind dat echt verbijsterend. Want uh, de grap is nou juist dat je heel snel probeert... ...om de politiediensten of Interpol of het ArtLoss Register te informeren... Met het doel juist om dieven de pas af te snijden. En hier lijkt een soort horror-scenario in werking die zijn getreden. Ook al is er een alarmbel afgegaan, is er vervolgens niks mee gebeurd. En weet u al waarom daar niks mee is gebeurd? Nee, nee. Dat. Uh zit buiten mijn bereik. Uh, uh, Sassabies reageert nergens op bij niemand. En lopen het onderzoek zullen ze dat misschien ook niet doen. Uh, het enige wat ik weet is dat men uh, vanuit de dievenkant... de zaak heel zorgvuldig heeft aangepakt. Want het werk was voorzien van allerlei stempels... en vorige eigenaren, tentoonstellingen. Die zijn er allemaal afgeweekt en afgehaald. Vervolgens is het werk overgeschilderd. Er is een vals codenummer aan het werk gegeven. Maar het hele werk is overgeschilderd de of alleen de achterkant? De achterkant. Ja, Die ik achterkant wou al zeggen. Een bron van informatie... Voor uh, zeg maar de history van een werk. En in dit geval heeft men dat dus ongedaan gemaakt. Vervolgens is het dus in Amsterdam aangeboden. Van Amsterdam is het naar Londen gegaan. En daar is het geveild. Degenen die het gekocht hebben, zijn op onderzoek uitgegaan. En uh, die hebben vrij recentelijk. Dus een Londense en een Amsterdamse galerie. hebben vastgesteld dat dat codenummer. wat in de catalogus stond. sowieso vals was. Want dat nummer hoort bij een heel ander werk van Schoonhoven. En toen is die bal dus vanuit die kant gaan rollen. Aan de andere kant zie je dus dat de hele contact gezocht heeft met Arthur Brand in Amsterdam de kunstkenner, die vaak betrokken is bij het oplossen van uh, kunstgroven. En die hele was vol trots en heeft ook vol bravoure de stukken laten zien die behoorden bij die veiling. Dus, Dat is ook opmerkelijk vanuit het standpunt van de heler gezien, toch? Of niet? Eigenlijk wel. Maar Want dan loop je tegen de lamp, waarschijnlijk. Ja, of je hebt toch... Ja, zoveel vertrouwen in die persoon die jij dan als contacten- of sparringpartner hebt... dat je denkt dat je dat moet doen. Dus misschien heeft hij het ook gedaan om, eh, als het ware, te laten zien van... ja, maar dit gaat om de echte schoonhovens. Dat weet je dus niet, hè? Dat is speculeren wat ik nou doe, maar... Ja, nou, ontwijkt... uiteindelijk kwam hij bij de politie terecht. Als we dan nog even naar dat ene werk gaan wat bij die veiling terecht is gekomen, hè? Als je, als je, het is altijd makkelijk, hoor, van de zijlijn geef ik gelijk toe. Maar als je kijkt naar de afbeelding daarvan, hè, wit, papier, maché... een soort vierkantjes, mag ik het zo omschrijven, naast elkaar... Dan denk ik... Dat... Het werk heeft een uh, hele bijzondere vorm. Uh, in de catalogus staat het ook verkeerd afgebeeld. Het heeft daar verkeerd afgebeeld gestaan. Want men heeft het een kwartslag gedraaid. Het werk loopt namelijk van boven en van onder tap toe. Uh, op het moment dat uh, het ArtLoss Register een boek door de machine trekt. Het is letterlijk zo gebeurd. Hè, al die afbeeldingen worden gescreend hè, in een enorme database. Vervolgens gaat een alarmbel af. En toen is er dus meteen zoiets gekomen van dit is een besmet werk. Dit, is, dit, is, dit hoort bij een roof. Ja en daarvan ja. Ik, wilde ik zeggen... dat is vrij evident als je kijkt, want ik kan me niet voorstellen dat er twee van dat soort werken zijn. Nou, Met die werk gewoon over zitten vrij dicht bij elkaar. Dus je zou je, of zeg maar, of het eerste gezicht zou je best makkelijk kunnen vergissen. Maar, uh, kijk, een veilinghuis staat nou juist bekend om zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. En uh, daar moet je dus op kunnen bouwen. Dus uh, dat maakt het uh, ja, uiterst curieus allemaal. Dat men, ja, als het ware, uh, de oproep van het Arloss Register uh, ja, heeft laten liggen. En ja, dat, dat vind ik heel bevreemdend, zeg maar. En heeft, u het, nee. en heeft u het uh, inmiddels alweer in bezit? Want dat is nee. natuurlijk uiteindelijk het belangrijkste. Nee. Nee, het stuk zit nog steeds in Londen en uh, zal uh, uiteindelijk naar Nederland komen, want het, het zal ter identificatie ook aan ons worden getoond, dus politie en wij zullen uh, hopelijk op korte termijn er een keer echt naar kunnen kijken en ook uh, de authenticiteit uh, uh, definitief kunnen vaststellen. Oh, want, want het zou ook nog zo kunnen zijn dat het hem uiteindelijk toch niet is? Nou, de mensen die er naar gekeken hebben of die er iets van weten zeggen dat het er echt is, maar okay. goed, dat, uh, dat uh, moet ik maar aannemen. Uh, zolang ik niet zelf gezien heb, uh, uh, hou ik een slag om de arm altijd. Rick Verkouter, dank voor uw uh, reactie. We gaan kijken uh, hoe deze zaak verder gaat en hopen natuurlijk dat uiteindelijk het veilinghuis zelf ook zal reageren. En dat zal voor u denk ik ook gelden dat u dat hoopt. Dank, dank. in ieder geval voor uh, uw reactie nu. Heel graag gedaan, dankjewel. Dan door naar de verkeersinformatie, Johnson Hoka. De teller staat op 66 kilometer. De meeste files daarvan staan in de regio Amsterdam. Een paar opvallende files op de A2 Den Bos naar Eindhoven. Daar staat 5 kilometer tussen Vught en Bokstol. En op de A9 richting Alkmaar. Tussen Aalsmeer en Batuverdorp 4 kilometer. Er staat een auto met pech die blokkeert bij Batuverdorp de linker rijstrook. En op de andere rijbaan richting Diemen. Daar staat tussen het AMC en Kloppen Diemen 5 kilometer. Elke werkdag, ochtends van 6 tot half 10 en s middags van half 5 tot half 7. Het nieuws uit binnen- en buitenland in het NOS Radio 1 journaal. Voor het eerst in de geschiedenis brengt een Duitse bondskanselier... een bezoek aan het voormalige concentratiekamp Dachau, vlakbij München. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden daar 200.000 mensen vastgehouden. Velen overleefden dat niet. Het bezoek van Merkel is georganiseerd door het internationaal Comité. En ik spreek met de voorzitter, die er ook bij is uh, vanavond, Pieter Dietz de Loos. Goedemiddag. Goedemiddag, mevrouw Carrasso. Wat voor dag is dit voor u? Dit is voor uh, München, voor Dachau, het voormalig concentratiekamp... Uh, is dit een uh, uitermate histori grote historische dag. Het feit dat voor het eerst in de geschiedenis... Iemand van de zittende regering zo hoog uh, een bezoek aan dit voormalige concentratiekamp Dachau aflegt is van wezenlijke betekening. Ja, wat, wat is die wezenlijke uh, betekenis? Hoe, hoe zou u dat omschrijven? De wezenlijke betekenis ligt daarin dat het een teken is voor Duitsland en voor de gehele wereld... dat racisme, discriminering en antisemitisme absoluut inacceptabel zijn. En we zien... In de huidige wereld zien wij maar al te vaak dat, uh, ja, dat men daar een loopje mee neemt. En doelt u dan ook op bepaalde groeperingen die nu nog in Duitsland actief zijn... dat het ook daar belangrijk voor is? Het is uh, ook in Duitsland het rechtsextremisme wat opkomt... Uh, en al jarenlang sluimerend bestaan leidt, uh, is het uh, een duidelijk teken aan de wand dat het niet uh, mogelijk is, niet geaccepteerd wordt. En wat is eigenlijk de reden dat, dat er nooit eerder een bondskanselier is geweest? Daar kunnen wij over gissen. Het kan schaamte zijn. Uh, er is Na de Tweede Wereldoorlog is er natuurlijk een enorme schaamte... in Duitsland geweest over wat er gebeurd is. Overigens, het concentratiekamp Dachau is geen Joodskamp... maar een politiek kamp. Het is het eerste kamp uh, Schule der Gewalt. Hier is... De, de blauwdruk ontwikkeld om alle andere concentratiekampen... verder van de grond te krijgen, waaronder Auschwitz. En uh, waarom eerdere uh, regeringsleiders hier niet geweest zijn... is deels, denk ik, ingegeven door de schaamte. Anderzijds ook dat ze eigenlijk niet wisten... hoe met deze problematiek om te gaan. En wat, uh, wat is uw rol zo bij het bezoek? Ik ben voorzitter van het internationale Daggelcomité. Het internationale Daggelcomité heeft na de Tweede Wereldoorlog ervoor gezorgd... dat uh, de plannen om hier op deze plaats een supermarkt te bouwen niet doorgingen. En dat hier een uh, herdenkingsplaats is uh, gerealiseerd. Ja, en, en dat mag ook u persoonlijk aan Merkel laten zien straks. Heeft u, heeft u daar een rol bij? Mijn rol straks zal zijn dat ik de catalogus van het museum overhandig en ook haar de André Delpech prijs uh, geef. Trouwens, daarvoor is het internationaal dagelcomité naar Berlijn uitgenodigd om daar met een uh, behoorlijke ceremonie de daadwerkelijke overdracht te laten plaatsvinden. Ja, en Kunt u dan ook nog iets uh, over uzelf vertellen of is de tijd daar te kort voor? Want ik begrijp dat u ook de zoon bent van iemand die daar ook is geweest hè, in Dachau. Mijn vader is Proces eh, als gevolg van het Kartel-erlas als nevelheftling naar de kampen gestuurd om in de nachten de nevel te verdwijnen. Hij is onder andere in Natzweiler bij Straatsburg gevangen gehouden en is tenslotte naar Dachau, Otterbroen, Dachau vervoerd en op 29 april 1945 hier bevrijd. Mijn vader zat ook in het executief comité na zijn overlijden heeft met mij gevraagd zijn functies over te nemen en ik ben nu de voorzitter daarvan. Ik krijg straks de gelegenheid om mevrouw Merkel in haar gang door het museum te begeleiden. En uiteraard uh, zal ik antwoorden op de vragen die ze mij dan zal stellen. Maar dat laat ik ook aan haar over, want uh, zij krijgt erg veel informatie nu. Heel veel mensen hangen natuurlijk aan haar en uh, daarbij past van mijn kant bescheidenheid. Begrijp ik. Meneer Diet de Loos, dank u wel. Dank u voor dit. Interview. dat is een voorproefje van het nieuwe album dat in september 2013 dus volgende maand verschijnt van Chris Berry en Perquisites. Het NOS Radio en Journal Media overzicht. Jan van der Putten. De Amsterdamse wethouder Van de Burg vindt het niet verstandig dat op 1 januari de grenzen opengaan voor Roemenen en Bulgaren. Kijkend naar de economische situatie en de arbeidsmarkt komt 1 januari 2014 te vroeg. Dat kan Nederland niet aan, zegt Van den Burg in het parool. Hij is van de VVD. Hij vindt dat de Europese Unie een paar jaar moet wachten. Afgelopen weekend waarschuwde vicepremier Asscher van de PvdA al voor de negatieve kanten van het vrije verkeer van personen binnen de Europese Unie. De Amerikaanse misdaadschrijver Elmore Lennart is overleden. Dat staat op zijn eigen website en veel media hebben dat bericht overgenomen. Lennart was 87. Een aantal van Lennart's romans is verfilmd, zoals Get Shorty, 3:10 to Yuma en Out of Sight. Lennart vertelt in dit interview, dat terug te vinden is op YouTube, dat hij nooit een gedetailleerde opzet maakte voor een boek. Hij schreef Werkende Weg. Ik doe het als ik schrijf, so zodat ik niet stop and try and outline a whole book, because it's a waste of time. Because you're going to get better ideas much later on. Het is een wetenschappelijk raadsel vlak voor een hartoperatie. Een paar keer de bovenarm van de patiënt afknellen. Dat vermindert de schade aan het hart. In de NRC staat dat niemand weet hoe dat komt. De methode is uitgebreid getest. Het zou kunnen dat bij het afknellen signaalstoffen vrijkomen... die werken als pijnstiller en die ook het hart beschermen. Simpel en veilig. Toch is er nog meer onderzoek nodig voor die methode... officieel kan worden ingevoerd. Oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet... moeten politici in Helmond politieke omgangsvormen leren. Dat meldt Omroep Brabant, want het zeurt maar door in de stad. En de verhoudingen daar zijn verstoord... sinds een deel van de gemeenteraad een wethouder wegstuurde... omdat hij taxiritten naar het café declareerde. De verhoudingen zijn zo verstoord dat de burgemeester Verbeet heeft gebeld. Ze moet volgende maand de neuzen weer dezelfde kant op krijgen. Brazilië heeft protest aangetekend bij Groot-Brittannië. Aanleiding is de arrestatie van de Braziliaanse partner van de Britse journalist Greenwald van The Guardian. De Braziliaan David Miranda werd op het vliegveld Heathrow urenlang vastgehouden. Hij werd daar ondervraagd. Volgens de krant O Globo heeft de Braziliaanse minister van Buitenlandse Zaken gebeld met zijn Britse ambtgenoot. Met als boodschap de arrestatie is niet te rechtvaardigen. Schelden, dreigen, fysiek geweld, bijna elke werkdag doet een ambtenaar in Amsterdam aangifte van agressie of bedreiging. In het parool zegt de gemeente dat lang niet iedere ambtenaar aangifte doet. Nee, dat komt omdat ze bang zijn voor wraak. Mensen van parkeerbeheer en van de dienst werk en inkomen die worden vaak met agressie geconfronteerd. Volgens de gemeente helpt het als ze bij het doen van aangifte hun privéadres geheim kunnen houden. De afgelopen Tour de France is geen enkele renner positief getest op doping. Dat bericht van de wielerunie UCI staat te lezen bij het AD, Metro Spits en op heel veel andere sites. De UCI zegt dat er in deze honderdste tour 662 stalen bloed en urine zijn getest. Dat is veel meer dan anders. Ook gingen controleurs onvoorspelbaarder te werk dan anders. Dus ja, een schone tour al dus de UCI. En op Twitter zijn de reacties gemengd. Nou, dat is nog eens positief, zegt de een. Waren de dopingcontroleurs op vakantie, zegt de ander. En een derde meent, dat bewijst helemaal niks. Over tien jaar nog maar eens goed naar die stalen kijken. Tot zover het mediaoverzicht, samengesteld door Jan van der Putten. We gaan richting het nieuws van zes uur. Daarna in het Radio 1 journaal Joris van der Kerkhof vanuit Egypte.